Museum Het Scription in Tilburg is vandaag voor het laatst geopend. Iedereen kan gratis naar binnen. Museum sluit de deuren omdat de gemeente per 1 januari... de subsidie van ruim 2 ton heeft stopgezet. Alle 12 medewerkers is per 1 maart ontslag aangezegd. De komende weken gaan ze de tentoonstellingen afbouwen... en de collectie inpakken. Het Scription heeft 22 jaar bestaan en laat de geschiedenis zien... van het schrift en het schrijven. Met in de collectie bijvoorbeeld vulpennen, tekstverwerkers en drukpersen. Het weer nog vrij zonnig en droog. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En het wordt vanmiddag ongeveer 6 graden. Ook morgen is het droog met zonnige perioden. Maar het wordt iets kouder dan vandaag. Pas vanaf dinsdag lopen de temperaturen weer op. Maar valt er valt ook weer regen. Dit was het NMU-journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Goedemorgen. Afgelopen donderdag... Ging in Nederland de film Black Venus in première? Een film over het tragische leven van Saartje Baartman. Een zwarte vrouw die 200 jaar geleden naar Europa gehaald werd om hier als een soort wilde tentoongesteld te worden. Bert Sliggers van het Tijdensmuseum is hier aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, jullie hebben ruim een jaar geleden, of een jaar geleden, al een grote tentoonstelling gehad over de tentoongestelde mens. Ook die uh, Saartje speelde daar een, een rol in. Je hebt de film al gezien. In alle kranten is die al zo'n beetje besproken. Krijgen praktisch overal vier sterren, niets dan lof. Uh, hoe denk jij daarover? Zeer indrukwekkend, ja. Ik vind het echt... Uh... Kijk, van zo'n zwarte vrouw is natuurlijk niet heel veel archivalia bekend... maar wat ze daaruit hebben gehaald en die delen uit haar leven... dat is heel knap verfilmd. Het is daarmee meteen ook een afschuwelijke film om naar te kijken... Ja. Komt het in de buurt van de werkelijkheid, van wat er werkelijk gebeurd is? Ja, ja, ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Want interviews met de filmmaker lezend... krijg je het idee dat hij ook een eigen statement wil maken. Ja, maar, maar er waren genoeg uh, gebeurtenissen die hij op de voet kon volgen... die echt bekend zijn. En die, uh, ja, soms is het erger dan de waarheid. En uh, die kon hij natuurlijk wel heel goed gebruiken. Maar het is uh, niet ver van de waarheid. Niet en van? daarom heel beklemmend. Goed. Nou, we gaan er uh, na half elf, naar de kolom van Henk Hofland, uh, verder over praten. Over dat werkelijke verhaal van Saartje Baartman, maar ook van lotgenoten, want zij was niet de enige ja. die, uh, uit Afrika die tentoongesteld wordt. Het was een nogal wijdverbreide gewoonte in Europa. Ja, ja, dat waren nog eens tijden, zullen we maar zeggen. Goed, straks daar meer over natuurlijk. Daarvoor staan we stil bij de harde actualiteit van deze week. Want sinds de aanslag afgelopen weekend op een koptische kerk in Egypte... weten we in Nederland allemaal dat er zoiets als een koptische kerk bestaat. En ik geloof zelfs dat vanochtend in de koptische kerk in Eindhoven... een herdenkingsdienst is voor de, de slachtoffers van de aanslag van het afgelopen weekend. Het gaat bij die koptische kerk weliswaar om een kleine kerk, maar wellicht als we de mythe mogen geloven, en misschien wel meer dan de mythe... was niet alleen de belangrijkste kerk van Egypte... maar misschien wel een van de belangrijkste kerken van dat vroege christendom. We gaan het daar straks over hebben. We gaan er natuurlijk ook mee bekijken hoe nou die aanslagen te verklaren zijn. En dat gaan we doen met Jacques van der Vliet, uh, hoogleraar en koptoloog, heet dat zo? Ja, of koptisch kun je ook zeggen. <tie> Juist. Ik zeg en, zelf uh, even of En natuurlijk Harm Botje, uh, ja, die een groot deel van zijn leven doorbracht in Egypte... Uh, als verslaggever, als correspondent... en ook eindelijk alles ervan weet. Is dat ja, juist? Ja, die koptische secretaresse had. Juist. Ja. Goed. Ja, die die, die nou. trouwens tegelijk ook de secretaresse van de paus was. De koptische paus. Nou, ja, ik, met, de rest, dit de de de pauze, met dit gezelschap... Met dit gezelschap moet het <laughs> straks duidelijk worden. Ja, daar praten we dus mee het komende uur. En daarna in het tweede uur van OVT... is Simonka de Jong... Uh, aan het woord over haar grootvader... historicus Lou de Jong, waarover ze... een uh, bijzondere film maakt. We bespreken de biografie van de... Enigszins vergeten predikant en politicus symptoma die eh, 100 jaar geleden al probeerde een basis te leggen voor onze verzorgingstaat. En in het spoor terug ten het eerste deel van Astronomie in Nederland. Een tweedelige serie over de opkomst en de bloei van de Nederlandse sterrenkunde. Dat allemaal de komende twee uur. Maar voordat alles gaan we eerst nu 25 jaar terug in de tijd. Uh, Joris van Kasteren. Ja, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Kan je dit meezingen? Ja, ik, ik moet meteen weer terugdenken aan die dag in 1986... dat we allemaal in het gelid stonden voor het uh, station in Lelystad. Ja, want, want nee, ik nee, zal even uitleggen wat het was. Dit was 25 jaar geleden. Het nieuwe volkslied van de nieuwe provincie Flevoland. Waarbij de polders uh, onder gezag kwamen van een nieuw provinciehuis in Lelystad. Eh... Uh, Behalve dan de Markerwaard en de Wieringen meer, maar uh, Emmerlord en uh, Lelystad, Almere, dat, dat, die polterlingen, dat scheen uh, één soort volk te zijn, kennelijk. Uh, Joris ja. van Kasteren, uh, jij bent auteur van het boek Lelystad. Je bent er ooit al over bij ons in de uitzending geweest, waarin je je, je jeugd beschrijft in de hoofdstad van de provincie. Een beetje trots op dit moment. Ik ben ik nog heel goed. Ja, ja dat was een, een beetje een riskante. Uh... Uh, ...onderneming, omdat het live was toen in het museum... Hm. ...waarbij er ook tegenstanders zouden uh, komen. Ja. Maar dat is allemaal goed afgemaakt. Ja. Het was een hartje Lelystad en we hebben Jordis tussen ons ingenomen... ...als presentatoren toen hij, de deur, toen hij het pand verliet. Ja. Goed. Ja. Maar, maar, maar nu even over 25 jaar. Uh, als je dit zo uh, hoort, daarnet, dat zingen... Uh, ...roept dat nog een gevoel van trots bij je op of helemaal niet? Nou, ja, nee. Niet heel erg, maar ik herinner me natuurlijk wel dat... ...in die tijd dat ze er wat meer... Uh, ja, uh, van maakte wat meer ceremonie en dat het ook echt een beetje moest leven in die tijd. Want je ja, had toen dat volkslied en, en die kikkerdief, dat was zo'n zo symbool. Dat had iedereen ook achter op zijn auto dan. Mm -hmm. Zo'n sticker. En dat zie je eigenlijk niet meer tegenwoordig. Het, het gevoel beetje, van uh, Flevolander ja, te ik, zijn is alweer een beetje verdwenen. Ja, dat lijkt een beetje, een beetje weg te zijn. Dus ik zou ook willen pleiten voor meer uh, Flevolands uh, nationalisme. Mm -hmm. Want, want Lelystad bestaat al veel langer dan 25 jaar. Hè? Waar, ja, bij welke precies. provincie hoorden het nou ook alweer voordat het uh, Flevoland een aparte provincie werd? Wat zeg je? Sorry. Bij welke provincie hoorden het voordat Flevoland een aparte provincie oh, ja, werd? Toen hoorde het uh, bij, bij Gelderland, geloof ik. Dus uh, ja, en dat is, dat is natuurlijk ook een beetje het probleem. Het is een beetje tussen servet en, uh, en tafelaken En op een gegeven moment ja, is het dan de <tus> provincie geworden. Maar. Het is nu natuurlijk bijna niks ofzo, Dus ze zouden eigenlijk de wieringen meer gewoon moeten opeisen, vind ik ook. En want dat hoort natuurlijk bij dat oorspronkelijke uh, <coughs> Zuiderzeeproject, project uh, Dus dat ja, dat moet er gewoon bij. Maar, nee, maar ze nee, zouden. Ik nee, hoop hey, nee, ja, nee. ja. dat, van dat je over je eigen, eigen leven hebben. maar. maar um... Joris van Kasten, want, want Flevoland houdt iedereen bezig. Uh, ik ben vanochtend met de andere gast, Harm Botje, even naar de, naar de landkaart die hier hangt. Want een goede redactie is niks zonder landkaart gelopen. Toen hebben we gekeken waar Flevoland precies lag en waaruit het bestond. En kwamen we tot de gedachte dat het opvallend uh, zeg maar, geografisch ten hoogte ligt van... Gelderland, voor, voor een, uh, althans het huidige Flevoland... en dat de Noordoostpollen, die als ik me niet vergis... ook bij, het, bij die provincie hoort, vooral ter hoogte van Overijssel ligt. Dus uh, hoort het daar allemaal niet eigenlijk gewoon bij? Nee, want het is gewoon helemaal uit het niets ontstaan. Dat is nou juist het, het fascinerende eraan. Het is natuurlijk gewoon nieuw land. En dat is ook... Uh, ja, dat, dat, dat, dat, heeft dan, uh, dat past natuurlijk niet bij, uh, bij zo'n oude provincie. Dus op zich uh, is het idee natuurlijk goed om er een provincie van te maken. Maar dan moet je wel wat... Ja, wat, uh, wat willen annexeren. Dat moet wat groter. Grote Flevolandse gedachten. Het is een ja, heel ja. beladen term natuurlijk, maar... En ze zijn een beetje te bescheiden nu. Kun je Drenthe er niet bij trekken? Ja. Dat is toch ja, geen Drenthe. nieuw land, Harm? Dat... Ja. ja. Nee, nee maar die, maar wat, wat is... Die meer dat hoort er gewoon bij, het oorspronkelijke plan. En misschien de Afsluitdijk ook wel. Krampereiland. Ja, en die waard. die moeten natuurlijk alsnog gewoon komen. Die moeten dan, nog dan... komen, dus gewoon alle polterplannen die er ooit waren, ja, die moeten gewoon okay, afgemaakt doorvoeren. worden. En, en dan heb je tenminste een volwaardige provincie. En nu hangt hey. het zo'n beetje er tegenaan en ja, dat hele volk ziet niemand die kent dat. in Flevoland waarschijnlijk. Ik zou gewoon pleiten voor een uh, ja, wat meer uh, provinciale trots. Ja. Ja, Wordt die Markerwaard nog uh, aangelegd? Nee, dat hebben ze op een gegeven moment... Officieel besloten om niet te doen. Maar goed, dat is gewoon iets wat dan natuurlijk altijd weer herroepen kan worden. Kabinet van acht. Ja, toen nee, nou, maar, maar jij nee, later als... volgens mij, pas in de jaren tachtig, is het volgens mij officieel. Uh, hmm. Want de Rijksdienst, die verantwoordelijk was voor de aanleg, die, die zag zichzelf bedreigd natuurlijk in haar voortbestaan. En die heeft nog heel lang geprobeerd om het alsnog door te zetten. En toen is het, geloof ik, ergens in '86 of zo. Ja, toen die provincie. Uh, misschien dachten ze toen, dan maken we maar een provincie ervan. Maar goed, er dan er dan lucht, zou er geen luchthaven komen te maken, waarin? Ja. ja, dat was een van de plannen. De Nationale Luchthaven, om Schiphol dan daar uh, aan te leggen. Ja. Dus, uh, ja. Goed, maar jij, jij, jij, jij ziet het. Er gaat hier iemands telefoon af. Ik word er even af. Erafle... Maar Joris, jij ziet dus uh, uh, wel zoiets als een provincie van dat nieuwe land. Uh, is er dan ook een symbool waarachter die polderlingen... in hun verschijdenheid zich kunnen verenigen, denk jij? Nou ja, dat kan die kikker dan wel zijn. Hoewel, ik... Ik vind gewoon dat dat natuurlijk iets met Lely zou moeten zijn. Van, uh, ja, zijn persoon. De, de ingenieur. De ja. ja, maar goed, je hebt natuurlijk, of die kikker die bestaat al. Maar goed, wat die, ja. Nou, ja, die komt maar, veel maar, voor. Maar, maar. Maar, maar, maar Joris, luister eens, dus, even heel kort nog. Jij bent de auteur die bekend staat van een boek wat eigenlijk de mislukking Lelystad uh, uh, in, in, in alles een kleuren en geuren beschrijft. En nu hoor ik dezelfde auteur, die die mislukking leest... dat te boek heeft gestaafd, zeggen... ja, maar nu moet toch zo'n provincie Flevoland komen. Het moet volwaardig worden, het moet echt worden. Ben je volkomen serieus? Nou, ja, wel een beetje. Want ik, Dat boek heb ik natuurlijk gewoon geschreven... omdat dat verhaal een keer op tafel moest. En dat is een van de redenen waarom het ook niks, niks wordt. Als je dat de hele tijd verborgen houdt... dan, dan ga je het opkroppen. En, ja, dat moest gewoon een keer eruit. En nu er ligt die geschiedenis in ieder geval uh, op tafel... Dus dan kun je verder vanuit, uh, ja, vanuit een eerlijk verleden of zo. Dus je bedoelt het is ja of nee oh. en het is nu te halfslachtig. Het moet ja, denk, echt worden. Het moet politiek in, ja. Ja, ja. ja, nou dat kan. Bij Vrij Nederland gaat het toch ook niet zo goed, of wel? Ja, daar ben ik al heel Oh, te dat, dat is waar ook. Ja, nou, goed. Nou. Met, met mijzelf daarentegen. Ja. Gaat het goed. Oké, okay. prima. Nou, ik, ik moet nog zien of het gaat gebeuren. De vieringen weer erbij en zo. Maar in ieder geval, uh, Joris van Kasten, hartelijk dank voor deze uh, toelichting. Ja. Het leek de afgelopen week even of de tijd van de godsdienstoorlog was teruggekeerd... maar dan in een eigen jas, namelijk die van de bloedige zelfmoordaanslag. En dan hebben we het natuurlijk over de aanslag op de koptische christenen... op Nieuwjaarsdag in Alexandrië, waarbij 21 mensen om het leven kwamen. Vlak na die aanslag riep paus Benedictus de wereldleiders op... om de christenen te verdedigen. En in reactie erop betichtte de hoogste islamitische geestelijke van Egypte... de paus van inmenging in Egyptische aangelegenheden. Zoals gezegd... Het is alsof de tijd van de kruistochten weer terugkomt. En dan met name in Egypte, waar een grote minderheid... van zogenoemde koptische christenen al jarenlang leeft... te midden van een bepaald niet-gastvrije islamitische meerderheid. Volgens de pauze is er zelfs sprake van christianofobie. En volgens andere christelijke leiders van genocide op christenen... in Egypte en het Midden-Oosten. Ja, maar hoezo eigenlijk de christenen in dat Midden-Oosten? Het begon er ooit, maar daarna werden het toch voornamelijk islamitisch, denken wij. En de christenen in Egypte, de zogenoemde Koptische christenen. Wat zijn dat eigenlijk? Eh, zijn zij inderdaad meer Egyptenaar... dan de gemiddelde I islamitische medebewoners... zoals ze zelf soms wel eens schijnen te denken en te geloven? Nou, allemaal vragen die we vanochtend hopelijk beantwoord krijgen... door ons eh, koppel, eh, Koptische kenners. En dat zijn natuurlijk Botje, 12 jaar lang correspondent voor NRC... onder meer, als ik het goed heb, in Cairo en Jacques van der Vliet, hoogleraar godsdiensten van het Oude Egypte en in Nijmegen... en verbonden aan de Universiteit van Leiden als kenner van de Koptische taal en cultuur. Goed, heerde, welkom. Laat, laten we even beginnen bij de recente aanslag... en even luisteren naar het nieuws van een week geleden. Onder de Koptische christenen demonstreren al twee dagen in de Egyptische hoofdstad Cairo. Ze vinden dat de overheid te weinig doet om de christenen te beschermen. In het overwegend islamitische Egypte maken de christenen ongeveer 10% uit van de bevolking. Afgelopen weekend kwamen bij een aanslag op een koptische kerk in Alexandrië 21 mensen om het leven. Bij de koptische kerk in Nederland werd gisteravond extra gepatrouilleerd door de politie. De gelovigen lieten zich niet afschrikken, de missen waren druk bezocht. En ook in andere landen verliep de viering van het koptische kerstfeest zonder problemen. Ja, heren, uh, die, die aanslagen, Harmboetje, uh, werkelijk onverwacht. <kijf> Nee. Er zijn heel geregeld aanslagen op uh, kerken, maar ook op kopte als zodanig. De laatste echt grote aanslag voor deze was op Mersema Dat is ongeveer vier jaar geleden. waarin een uh, menigte in een uh, aantal koptische winkels bestormde En uh, er dat er mensen ja, bijna, bijna gelinched werden. En, en dan hoor ik je zeggen, een menigte? Een menigte, ja. Betekent dat dat, dat ook een zekere spontaniteit is? Jazeker. Er zit een... Er zit, zit, zit... Uh, Kopten roepen vaak een, een, een soort ja, een, een, een, een boosheid op. Ja. En het wordt gebruikt als zondepok voor veel dingen. Ja, dat klopt wel. En uh, ja, uh, Merzama troeg, vier jaar geleden... sindsdien is er eigenlijk een hele reeks incidenten ja. geweest. En ja. Je, ja, eigenlijk kun je al niet meer van incidenten spreken... maar meer van een patroon van, van, van, van regelmatig terugkerende aanslagen en het is, onlusten. Vooral het, is, natuurlijk het is ook niet in, boven, van de laatste jaren het is al van, ja. van, van, van de jaren, eind jaren 60... Toen, toen jij was, was oh, het ja, heel, heel geregeld. Ja. Ook <coughs> ja, heel geregeld. Ja. Dus jij kijkt er totaal niet van uh, op? Nee, totaal niet. Ik heb nog meegemaakt de enorme grote rellen waar je al hammer Waarbij een groot aantal doden vielen. En uh, dat was het jaar waarin de president Sadat vermoord werd. Ja. Maar, maar zijn dit nou incidenten die plaatsvinden uh, als een soort reactie op andere gebeurtenissen? Zoals je in Zuidoost-Azië vaak ziet dat dat wordt uitgeleefd op Chinezen, bijvoorbeeld? Of uh, is, is het gewoon structureel dat dit gebeurt? Uh, het is structureel. Ja, ik uh, kan er denk is wel de, zeggen dat het structureel ja, dus, uh, ja, er is, er is. Er is binnen de islamitische gemeenschap een, een, een, een groep die de christenen uit Egypte echt weg wil hebben. Ja. Dus en die ze als grote belemmering zien, als de grote belemmering voor het stichten van de islamitische staat in Egypte. Dus die christianofobie die de paus Benedictus uh, ziet, ziet, nog heel zwak uitgedrukt. Die, die is, die, uh, zwak, uh, dat is zwak dat is uitgedrukt. Ja, uitgedrukt. Ja. Nou, je moet rekening houden met het feit, kijk, in 1945 was ongeveer 20% van de bevolking in het Midden-Oosten nog christelijk. Ja. Uh, nu is dat, behalve in Egypte, het 10%, maar de rest Irak is weg. Als, als, als de christelijke gemeenschap. De christelijke gemeenschap in Syrië is bijna weg. De christelijke gemeenschap in Libanon is de enige grote naast de koptische in Egypte die overblijft. Dus over vijftig jaar weet niemand meer dat hier ooit de tijd van het Oude en Nieuwe Testament was, behalve in Israël. Ja. Behalve in Egypte. Behalve in Egypte, ja, Egypte, ja inderdaad. Ze is toch zo'n grote gemeenschap, ja. die krijg je niet 1, 2, 3. Nee, ja, je, moet ook je moet ook rekening houden dat veel moslims in Egypte... Uh, uh, ja. heel tolerant zijn en ook koptische vrienden hebben en dergelijke. Het is ja. een betrekkelijk kleine groep die dat fanatisme ja. uitdraagt. Ja. Maar omdat je fanaat bent, je kunt met een betrekkelijk kleine groep ontzettend veel schade aanrichten. La, laten we eens teruggaan naar die, naar die begintijd, naar het Egypte... waar de kopten voor het eerst uh, opduiken, zal ik maar even zeggen. Uh, over, over welke tijd hebben we het dan aan het Jack van de Vliet en hoe zag dat eruit? Nou ja, kijk, toen in 641 uh, de Arabieren Egypte veroverden... was Egypte een, een helemaal een christelijk land. En dat heeft natuurlijk een lange geschiedenis. En die gaat, uh, ja, die gaat eigenlijk terug tot op de eerste eeuw. En hoe dat er in het begin precies uit zat, ja, dat kun je niet goed genoeg dat kun je niet goed zeggen. En er is natuurlijk een, een, een oude traditie die de, het ontstaan van het, van het christendom, de komst van het christendom naar Egypte, verbindt met, uh, met de evangelist Marcus. Dat is een oude, eerbiedwaardige traditie, maar daar kun je natuurlijk historische kanttekeningen bij maken. Maar een feit is er zonder meer dat het christendom heel vroeg in Alexandrië moet zijn beland, waarschijnlijk vanuit Palestina. En Alexandrië zelf is natuurlijk al vanaf de tweede eeuw eigenlijk onmiddellijk een, een centrum van, van christelijke theologie, van, van, van, van christelijk uh, denken geworden en heeft uh, als zodanig natuurlijk ook uh, ja, gigantische invloed uitgeoefend op, de, op het ontstaan van het christelijke dogma, van het ontstaan van de christelijke orthodoxie, uh, op het eigenlijk het ontstaan van het christendom zoals wij dat uh, traditioneel kennen. Want, Harambotje, dat, dat, dat, het, het ontstaan van het christendom zoals wij dat traditioneel kennen, daar heeft Egypte en Alexander <coughs> heeft daar een, ja, geen op, op er is op zeker geen bijrol ingespeeld. gespeeld. He. Heel nee, zonder, veel van het christendom nee, is daar uitgevonden. Nee, zonder Alexandrie had je geen christendom gehad zoals wij dat kennen. Er nee. ja, uh, een, een paar belang... voorbeelden die een heel daar belangrijk... uitgevonden zijn die we nog steeds Een heel belangrijk hebben. ding is de uh, ontwikkeling van het, uh, van het kloosterwezen: de monniken en de, de, de kluizenaars. Uh, dat is in Egypte begonnen, uh, is vanuit Egypte uitgezaaid. Bijvoorbeeld onze beroemde orde der Benedictijnen is direct gebaseerd op de heilige Pagomius, een Egyptenaar. Daarboven had je Egyptische monniken die tot aan Ierland trokken. En Ierland is in wezen vanuit Egypte gekerstend. En vanuit Ierland zijn wij weer gekerstend. Ja, want de Ieren namen die gewoonte om in een bootje te stappen... en ja. dan ergens goed werk te ja. gaan doen met de christianiseren over. Ja. Uh, we hebben het dan over de laat-Romeinse tijd, de midden- en de laat-Romeinse tijd. Je ja, hebt het over de Romeinse keizertijd, waar ja. het natuurlijk allemaal begint. En, en ja, dat, dat, die kerstening gaat natuurlijk heel snel vanaf het moment dat Constantijn, uh, dat Constantijn uh, het christendom toelaat. En zich nou ja, op zijn sterfbed ook bekeert. Uh, ja, in de vierde eeuw gaat de kerstening van de hele Oost-Romeinse wereld natuurlijk heel snel, dus ook die van, uh, ook die van Egypte. Maar dan is dus het christendom de dominante godsdienst. Is er, gaat het dan ook zo ver dat zij als dominante godsdienst... Zeg maar, die heidense Romeinse godsdienst van vroeger een beetje wegdrukken... en dat, oh, dat ze bijvoorbeeld erger, hun tempels bouwen veel, op, op veel, dat soort plekken? Veel erger. Je hebt een meute gehad naar Alexandrie... die de beroemde filosoof Hypatia linste. Ja. En, uh, en het prachtige therapij om het puin sloeg. Dus ik, de, ik zie dat de, de dat... vroege vroeg christenen waren bepaald niet zo vriendelijk tegen opzichte van nee. heidense voorgenoten. Nee. Maar Gohan. goed, dat, dat... is dat juist. Uh, ja, ja nee, dat speelt ja. We Kijk, in 391 uh, werd uh, zeg maar de, de heidense eredienst door keizer Theodosius in Egypte verboden. En uh, uh, ja, vanaf dat moment was dat natuurlijk ook een vrij brief zeg maar, om Egypte. Dat mocht officieel niet trouwens hoor. Maar in 392 is er ja, daarbij... mocht het... officieel niet, wou je zeggen. Uh, uh, nee, maar ook, je mocht, je mocht ja. ook geen tempels met, met, met geweld uh, vernielen ja. hoor. Uh, maar dat is wel gebeurd inderdaad in 392. is het de uh, bestormd maar... in. Hè, dat is dus een symbolische daad inderdaad. Dus, dus als je die hele lange geschiedenis bekijkt, is het mm. van dominante van Godsdienst ja. van het land... verworden mm -hmm. tot een grootste minderheid. Dat, dat, is, dat is de ontwikkeling in die 2000 jaar. Maar laten we even nog stilstaan... bij die, die, die beginperiode. Op een gegeven moment wordt het dan een, komt dan die term... koptisch in vang, wordt het een koptische kerk. Je krijgt een aantal... Uh, even, uh, koptisch ja. betekent gewoon Egyptisch. Juist. En, en uh, Dus... dus, dus uh, je kunt niet zeggen, de Koptische kerk komt op... de Egyptische kerk komt op, en wij noemen dat dan Koptisch. Dus eindelijk ja. hebben we het steeds over de Egyptische kerk. De Egyptische kerk, en, kerk, ja. Juist. De de en die Egyptische Christen. kerk scheidt zich op een gegeven moment weer af... Van, van, van een andere Oostische kerk, om het maar even zo voor het gemak te zeggen. En dat is op een concilie waarin uh, mensen... en ik ga het toch maar even samenvatten, althans proberen... In, in, uh, in, in 451 gaat het erover of Christus nou één aard heeft... of dat hij twee aard is... Uh, Jacques ja. van der Vliet, jij hebt ja. ervoor gestudeerd. Ja, ja. Leg even uit waar, waar de en mensen niet. zich destijds zo druk over maakten. Dat, dat, de massa's maakten zich daar druk over. En je, je moet het ook, niet, je moet ook vooral niet proberen om dat te begrijpen in de termen die men toen hanteerde. Want dat is helemaal gek van te worden. Maar het gaat natuurlijk wel eigenlijk op die concilies. Die concilies waren, waren niet bedoeld om zeg maar machtsbasissen te bouwen of zoiets. Die concilies waren bedoeld om. Nou ja, in een, in een tijd dat het christendom natuurlijk helemaal nog niet zo oud en eerbiedwaardig was. Ja. Te, te verduidelijken en, en, uh, en vast te, te leggen. En in die Concilies in de vijfde eeuw ging het daarbij om een hele wezenlijke vraag, natuurlijk, in het christendom. Uh, een van de basisleerstellingen van het christendom is dat Christus tegelijk God en mens was. Nou ja, op het moment eigenlijk dat je dat zegt, uh, creëer je natuurlijk een filosofisch en theologisch probleem. Heb je en daar wel of... heeft men mee geworsteld. He, dat, is, dat was niet zo dat men zei... Van, oh dat zit zo, dat moet maar zo wezen. En daar heeft men, daar heeft men mee geworsteld. Daar heeft men op die concilies mee geworsteld. Dat, heeft men, dat probleem dat is men te lijf gegaan... met de conceptuele middelen... met de ideeën van de Griekse filosofie. En dan kom je al gauw in, in en ergens waar je anders niet wilt zijn als Precies, gewoon Precies, dan kom je, kom je terecht in een, in, een, in, een, in een twist. En dat is uiteindelijk gebeurd hè, op dat concilie van in 451 over terminologie. Dus je, je moet eigenlijk, als je het probleem wil begrijpen... moet je terug naar die, naar die hele wezenlijke vraagstelling. Ja, als Christus uh, inderdaad tegelijk God en mens was... ja, hoe was dat dan? Hoe was die relatie? Ja, is hij dan meer mens of is hij meer God? Dat is eigenlijk dan de vraag ja, waar het over Ja, was hij God op het moment dat hij stierf? Betekent dat dan bijvoorbeeld dat God dood kan gaan? En dat is, voor, dat is eigenlijk vanuit een Hellenistisch denkkader, een Grieks denkkader, is dat onmogelijk. God kan niet sterven. God kan niet sterven. Ja, maar Harm dit is ongeveer, dit is het, dit, dit probleem was toen echt een groot probleem voor mensen kennelijk. Ja, en je moet bij rekenen, je had een verschil, je had twee grote centra in het eh, Midden-Oosten. Uh, antiochieën en Alexandrië. Ja. De alexandrijnen waren meer gericht op de goddelijkheid van Christus... en de antiochijnen waren meer gericht op de menselijkheid van Christus. Je had op een gegeven moment een patriarche Constantinopel Nestorius... die zelfs de hele goddelijkheid van Christus ondergeschikt maakte... überhaupt überhaupt niet, herken, niet herkende. En daarmee zei hij, de heilige maagd Maria mag geen moeder gods heten. Is de moeder van Christus. Terwijl de Alexanderijnen, en trouwens veel christenen, de Maria-verering was vrij sterk. En een groot bezwaar tegen dat hele idee van Astoria is dus onder andere dat Maria niet met de moeder van God zou zijn. Maar nee, dat kon niet. Nee, nee, en dan ja, dat gaat is heel... ook een inleefbaar ja, probleem. Maar, ja, en historisch, ja, uh, die, die zou gezegd hebben, ja, of hij dat echt gezegd ja. heeft, weet ik niet. Hè. En, een, uh, he, een, een baby he, die dus de moeder, van zijn ja. moeder de borst krijgt, kan ik geen god noemen. Goed, heren, ja. dit, dit is, we komen dan in, in treinen terecht waar inderdaad <laughs> duidelijk wordt dat het christendom een wankelbouwwerk is. Dat het dogmatische christendom haal je er één ja. steen uit en stort de hele zaak ja. in elkaar. Uh, nu is het natuurlijk geloof ik, ook zo weer dat die Nestor, Nestorius, om dat even kort samen te vatten, niet tot de koptische kerk behoort. Nee, nee, juist. Nee. Omdat nee. niet heeft geen eigen voogel, heeft eigen gevolgen. Het is, is weer een eigen, eigen groep en zo had je allerlei groepen. Uh, die koptische kerk scheidt zich in elk geval af. En, om een theologische reden die destijds heel invoelbaar was... Mm -hmm. en die zelfs nu nog steeds moeilijk navoelbaar en uitlegbaar is... Mm -hmm. zaten daar ook nog politiek kerkelijke redenen achter? Bijvoorbeeld, ze waren toch ook onderdeel van de, de, de kerk van Constantinopel. Was, was dat een probleem? Dat er een, een nou, soort nou, rol was? Wij zijn heel erg sterk geneigd, daar moet ik toch een beetje voor waarschuwen... wij zijn heel erg sterk geneigd om te zeggen van... oh, die mensen maakten ruzie over theologie... dus dat zal wel over politieke dingen gegaan zijn. En dat was eigenlijk niet zo. Niet mensen zo. waren echt bezig ja. van met, met, met, met dit soort theologische Kwesties. En die raakte ook, nou ja, zoals ik probeerde het duidelijk te maken... die raakte ook echt uh, het de kern van het christendom. En uh, vooral in, uh, in de kringen van monniken, uh, uh, zo even al genoemd... Uh, hield men zich heel erg sterk met deze dingen bezig. En monniken die schroomden ook niet om daarvoor de straat op te, staan, op te gaan... en gewelddadig te worden om dit soort dingen uit te vechten. Dus de monniken dus, hadden toen een beetje nou, broemde, de positie die uh, nu moslims het hebben. Het het <lacht> ja, nee, even voor duidelijk eens, uh, <lacht> Nou ja, je ja, nou, had het beroemde rovers, roversconcilie, roversconcilie van Efezen. Roversconcilie van Ephese. Ik dacht dat ze daar alleen nette dingen deden dat dan even Dat is twintig jaar eerder voor Calcelon. en toen kregen de Alexandrijnen gelijk... Dus de, de kopten, de Israëlse De kopten had twee ja, naturen als historia, ja. Ja, ja. Ja, dat wil zeggen, de, de menselijke natuur ging zo op in de goddelijke natuur dat je maar van één natuur kon spreken in wezen. Ja. En dat was eigenlijk de goddelijke. Getting. En dat, dat won, onder andere. Uh, toen heb je een, een moment gekregen dat dus de tegenstanders daarvan de straat op gingen. En de Alexandrijnen met stenen en kogels en een hele rotzooi uh, verdreven. Een monnik en een nonne. Ja. klopt ze Zas kwamen de boekkortens kwijnsloegen. Dus dat is het beroemde... Dat Goed. is het beroemde roverskollegen. Ro maar, maar, maar, Alibaba. Maar, was uh, uh, uh, uh, Alibaba, uh, uh, een kopt of... Alibaba. Alibaba was het, Goed. Als je nou nou dat... Dat koptisch is, betekent Egyptisch. Dus je krijgt eigenlijk dat... Het is natuurlijk nog geen tijd van nazistaten en nationalisme... zoals dat in Flevoland in onze eeuwen plaatsvindt. Maar... Het valt natuurlijk wel samen. Is er, is er dan ja. later een mythe, iets van een ja. mythe ontstaan van... Want daar hadden we het straks over. Is de kopt, er wordt wel eens gezegd... de kopt is de meest ware en zuivere Egyptenaar. B bestaat nou, dan die gedachte? We, nou. we kunnen het van mening over verschillen. Nou, leg ja. het ja. uit. Eén uh, ding van Egypte. Uh, uh, Egypte is van zeg maar 500 Christus altijd de kolonie geweest van een ander land. Het zijn van de Assyriërs, het zijn van de Perzen, het zijn van de Grieken, het zijn van de Ptolemeën en dergelijke. Ja. En er was in de Ptolemeëse ja. maatschappij... die later door de Romeinen overgenomen... een duidelijk verschil tussen de Egyptenaar, de kopt en de Griek. <coughs> en uh, in de hele strijd over dat wezen van Christus... Uh, hebben de uh, Egyptische boeren, dus de mensen die zichzelf Egyptenaar voelden... kopten waren, die hebben gekozen voor de kant van de patriarch van Alexandria. terwijl de Grieken in Egypte kozen voor de Constantinopelkant. Maar, maar ja. wat, wat ik, uh, wacht even, je, je zegt namelijk... De Egypte is vanaf 500 voor van Christus eigenlijk een soort... laten we even in eigen tijdstermen zeggen. Ja. een zijn geweest van een, van een imperialistisch ja. rijk van een ander, een, een ja. kolonie... Ja. Ja. Dat zou kunnen betekenen... dat je dus wat je dan als Egypte na, na het christendom nog over hebt... is je eigen kerk en de rest is van een ander. Dus kan dat niet gewoon een rol gespeeld hebben? Ik denk dat het een rol gespeeld geeft. Ik denk eigenlijk niet dat het een rol gespeeld heeft. Okay. Ik ben nou. zeggen wat, wat dat betreft van een heel andere mening... Ja. Dan, uh, dan, uh, uh, dan Harm die hier wel een heel traditioneel standpunt uh, inderdaad ja. verdedigt. Het kan desondanks niet... waar zijn. Hè, ja, ja, er, ja, ja, ja, ja, natuurlijk ja, hoor. Ja. Ik geloof eigenlijk niet dat in die hele kwestie van, van, rond die... Uh, dat daar in Egypte een nationale uh, vragen een grote rol hebben gespeeld. Je moet niet vergeten dat in die tijd dat dit speelde... Egypte al bijna uh, duizend jaar onderdeel was van de Hellenistische wereld. En al uh, 600 jaar onderdeel van het Romeinse rijk. Uh, men was daaraan... Ja, men was daaraan gewend. En Eigenlijk kun je geen sporen van nationalisme echt ja, maar, aanwijzen. Nee, nee, nee, nee. Ja, het gaat ja. natuurlijk ook even om die 1500 jaar die erop volgt. Ja, maar die, ja, in die 1500 jaar daarop volgt, daar zijn de kaarten natuurlijk anders geschud. Ja. Maar dat is vanaf het moment dat de Arabieren Egypte veroveren. Ja, maar dat is natuurlijk ja. wat we bedoelen. Als, als, ja. als Egypte steeds meer een, een, een overheers wordt... Ja. ...wordt dat koptisch geloof niet vanzelf het laatste plechteizer... ...waar je het Egypte naar zijn aan ophangt. Ja. Nou, of was dat koptische geloof ook door kolonisatoren... maar dan door de Romeinen gebracht. Dank je voor deze bijdrage, Maar Ik zou het woord nationalisme helemaal niet willen gebruiken. Nee, nee, nee, nee, nee, dan, dan moet je, je hier helemaal buiten houden. Kijk eens, er bestaat zo'n hardnekkige mythe... dat vind je vaak, dat de kopten de Arabieren als bevrijders binnenhaalden. En in de... De, de bronnen uit die tijd zelf vind je daar helemaal niks van. Die Arabieren, dat waren barbaren van buiten het Romeinse Rijk. Helemaal vreemde lieden, heidenen. Daar had men niks mee. Nee, in maar Egypte. dan lijkt het mij toch voor de hand liggend dat, dat het Koptisch uh, christendom een steeds sterkere verweven wordt met het. Egyptenaar zijn in de in die, in die jaren die daarop volgen? Ja, kijk dus, inderdaad in de jaren die daarop volgen op die Arabische verovering... heeft inderdaad, uh, heeft inderdaad de, de koptische kerk, dus de, de oppositionele kerk zou je kunnen zeggen... de kerk die zich verzette tegen dat concilie van Chalcedon de status verworven van een nationale kerk. Juist, en die heeft het eigenlijk nog steeds. Hè. Alle christenen in principe vrijwel zijn dan ook zijn precies Is dat, dat dan ook precies de reden waarom, onder meer de reden waarom de, de fanatieke is... Eh, dat koptische geloof weg willen hebben, want als je dat geloof weg hebt, heb je ook weer zo'n ontstaansmythe van van Egypte weg. Dan uh, eigenlijk je het jezelf toe. Dan nou, wordt Egypte is een De reden, denk je. De nee, denk de reden is ze zien, ze zien christenen als belemmering tegen het vormen van een islamitische staat. Dat is een belangrijke reden. Ja, helemaal, dat is raar. Ja. Ze spreken Arabisch, dus ze ja. zijn Arabier... dus ja. ze zijn moslim. Ja. En dan heb je mensen die ook Arabisch spreken. spreken? Uh, er zijn ja, ja. dus ook Arabier, dus ja. aanhalingstekens. En dat, dat zijn geen moslimmen. dat zijn christenen. Dat maar is, is eigenlijk is dan een, is, ja, een, een, een, een, een onlogisch iets... dat best, in het ogen <coughs> van veel moslims, best zou mogen verdwijnen? Maar is het dan zo simpel dat het, het, het, het, het, het islamitische geloof van een aantal voorschrijft dat er geen christendom mag zijn... dat dat de reden is voor de nee, volgende Nee, de nee, nee, is het nee. Een geloof geschreven. Nee, maar dat is, maar is, hoe is dat dan nou de verklaring? Ja, Ik zou zo ja, voornamelijk zeggen... de belemmering is, die... F, f, die fundamentalistische moslims zien... in het ja, scheppen van de islamitische ja, staat precies. en daar zetten ja. de kop, een heel belangrijke tegenstander van. En ook, en ook een belangrijk, belangrijk ja. moment ja. waarop de kritische staat... En, en, en als als, net, als, zet... als, net als gerede, grote ja. groepen ja. natuurlijk, uh, uh, mos, uh, moslims zelf trouwens, uh, uh, ziet die meer heil in een, ja, in een, in een, in een neutrale staat ja. zoals we die hier, uh, ja. zoals we die ja. hier maar, maar, kennen. Maar dat ja. lijkt heel erg... Uh, Egyptisch intern is het niet zo. dat de internationale situatie ook meespeelt. Dat de, de polarisatie tussen het christelijke Westen en de islamitische... Nee, dat speelt in de Westen speelt geen rol Het is eenvoudige reden dat de Koptische kerk... Nou, ja, in huidige nee. termen genoemd, erg nationalistisch-Egyptisch is. Nee. Maar wat je wel ziet, en daar verwijst Paul natuurlijk... is een toenemend aantal, althans voor ons uh, idee... wat we hier aan nieuws krijgen ja. in het Westen... een toenemend aantal aanslagen vanuit de Arabische landen, op christenen in het Midden-Oosten. Want de Open Doors, een orthodox-protestantse ja. stichting... die heeft net deze week haar nieuwe cijfers voor de vervolging van het christendom gepropageerd. Mm -hmm. En daar blijkt dat uh, naast uh, Noord-Korea altijd nog op één, China op twee... Uh, de islamitische landen in die top tien een steeds grotere plek ja. krijgen. En er is dus iets meer aan de hand. Ja, oh, maar je, kan je, ik, maar je, ik, ik, ik, je kunt niet zeggen dat er in Egypte een christenvervolging is. En zeker niet van staatswegen uit. Nee. Ja, dat is bepaald niet zo. Ik bedoel, uh, uh, de Koptische gemeenschap heeft 10% van de bevolking is Koptisch. Maar uh, en, en, ze speelt in de Egyptische samenleving als zodanig, en zeker in de hogere regio's, een aanzienlijk belangrijke rol. Is zo de rijkste de man van Egypte bijvoorbeeld is een Kopt. Hij heeft een nee. heel groot telecombedrijf, wat uh, onlangs Italiaanse en Griekse telecombedrijven heeft opgekocht. Nee. Dus, uh, de minister van, van Financiën in Egypte is een Kopt. En hij was een heel belangrijk man in het IMF en hij wordt internationaal zeer gerespecteerd. Dus, dus, dus er zijn veel meer Kopten op die manier... die dus heel belangrijke functies in het staat in Egypte. Dus, dus, dus we moeten concluderen dat het koptische Christendom in Egypte... nog heel lang zal blijven, ja, ondanks dus deze ellende ja, ook. ook. Heerden, bedankt Absoluut. voor uw toelichting. Dus, Goed. Ja. Nou, Dan is het nu tijd voor de column. En de vandaag, zoals gezegd, van Henk Hofland. Henk. Tien dagen geleden is paleis Oestijk voor het publiek gesloten. Tot het jaar van zijn dood 2004, heeft prins Bernhard er gewoond... Een paar jaar later is het opgesteld voor het publiek. Meer dan een half miljoen mensen wilden zien hoe dat huis er van binnen uitzag. Eerlijk gezegd, naar niemands interieur ben ik nieuwsgierig. Maar toevallig ben ik in de gelegenheid geweest daar op bezoek te gaan... toen koningin Juliana en prins Bernhard er resideerden. Een paar herinneringen. In 1964 is prinses Irene getrouwd met de Spaanse kroonpretendent... Carlos Hugo de Bourbon-Pagma. Het echtpaar vestigde zich toen gedwongen door allerlei omstandigheden... eerst in de buurt van Biarritz, zuidwest-Frankrijk... in een soort boerderijtje. Daar hebben Wout Wolts en ik, redacteuren van het Algemeen Handelsblad... het echtpaar geïnterviewd. Dat verliep goed. Een paar weken later... Ik ben terug in Amsterdam, zit op de krant aan mijn bureau. Daar gaat de telefoon. U spreekt met Carlos. Carlos wie? Carlos van Irene. Ah, ja, natuurlijk. Hij wilde mij raad hebben over politieke zaken. Vanzelfsprekend. Waar? Op het kasteel van mijn schoonouders. Ik begreep het niet helemaal. Maar het bleek Paleis Soestdijk te zijn. We maakten een afspraak. Ik reed erheen, werd door de bewakers van de Marseussee... zonder problemen doorgelaten... en parkeerde mijn MGB-sportwagentje voor het bordes. Nu een belangrijke vraag. Heeft het paleis een bel? Nee. Daar stond ik voor de deur te kleumen. Ik liep achterom, tikte tegen het raam van een keukendeur... en meldde me bij een lakij. Die voerde me naar een mooi ingericht wachtkamertje. Daar verscheen prins Kark los. Een kopje koffie, graag hooguit. Met een glaasje cognac erbij. Het was elf uur s ochtends, maar vooruit. Er ontwikkelde zich een geanimeerd gesprek. De prins bleek belangstelling te hebben voor de progressieve politiek en vroeg of ik daarbij zijn gids wilde zijn. Ik heb hem gezegd, gezegd dat ik een nog veel betere adviseur wist. Dat was Boeby Brugsma, hoofdredacteur van Haagse Post. Later heb ik gehoord dat het met Carlos en Boebi allemaal uitstekend is verlopen. Dit gesprek liep ten einde. Wilt u het kasteel nog even zien, vroeg Carlos. Vooruit maar weer. We kwamen in de werkkamer van Colleen Juliana. Het was duidelijk te zien dat ze het druk had. Overal op het bureau, in de kasten, op de grond, stapels en stapels documenten. Carlos glimlachte. Not much those old family castles, zei hij... Rubbish keeps piling up and up. Gelukkig, zonder drankcontrole heb ik Amsterdam weer bereikt. Nog één keer ben ik in het paleis geweest. Aan het begin van deze eeuw, op een verjaardag van prins Bernhard. De prins en ik hadden een gemeenschappelijke vriend. Tonio Hildebrand. Coureur, beroemd society, charmeur en handelaar in tweedehands auto's. De firma list en bedrog, niet goed geld weg en garantie tot de hoek. Ieder jaar ging Tonio de prins feliciteren. Dan nam hij een paar vrienden mee... Die, voor, die hem voor de feestelijke visite moesten betalen. Voor mij was het gratis. Het was in het eerste jaar van het eerste kabinet Balkenende. Ik kende de prins al van een paar vorige feestelijke bijeenkomsten. Hij nam me apart. Meneer Hofland, zei hij, wat moet ik doen... Wij hebben nu die nieuwe premier, die bal, ja, hoe heet hij, die balket of zoiets. En ik heb hem gezegd, ik heb geen zoons, ik heb geen zoons. Geef mij raad. Daar is hij gebleven. Want daar kwam een ander gast, de prins, feliciteren. Was ik er op het spoor van een klein staatsgeheim? Ik wil het weten. Als ik de heer Balkenende tegenkom, zal ik hem vragen... of hij dit geheimtje van Soestdijk kan onthullen. Ja, dan mag jij het bij ons komen onthullen. He. En dan ga ja. ik dat weer lekker doorvertellen hier. Zeg, Henk Hofland, je bent volgens mij het oud en nieuw heel goed doorgekomen... want je bent in topvorm. Is dit een belofte voor het aankomend jaar? Wij kunnen niet in de toekomst kijken. Dat is ons <laughs> niet geschonken. Los. Goed. Maar he? als het aan mij ligt. Ja. Goed. Zo? He vuur. Vetter? Prima. Ja. Bedankt. Ja. We're about to witness a truly remarkable phenomenon. Ladies and gentlemen, I give to you the Top Venus! On dit que vous êtes une princesse, c'est vrai? Acrochez, vous là allez! Déparsez votre gêne! Y a Ja, een fragment was dat uit de trailer van de film Black Venus, die afgelopen donderdag in Nederland in première ging een film over het leven van Saatje Baartman, een zwarte jonge vrouw uit Zuid-Afrika, die begin 19e eeuw in Europa als een soort dierlijke attractie geëxposeerd werd. Nou was deze Saatje niet de enige exotische mens die in die periode tentoongesteld werd, maar haar verhaal is wel een van de meest dramatische voorbeelden. Er zijn dan ook meerdere boeken over haar geschreven. En ook toen vorig jaar in het Tijdersmuseum in Haarlem... een tentoonstelling over het fenomeen tentoongestelde mensen te zien was... nam haar verhaal een belangrijke plaats in. We hebben de samensteller van die tentoonstelling te gast. U heeft hem in het begin van het uur al even gehoord, Bert Sliggers. Eh... Uh... Goed, we hebben net al geconcludeerd. Die film, het blijft een gedramatiseerde uh, aangelegenheid, maar het komt dicht bij de werkelijkheid. Laten we die werkelijkheid even uh, kort doornemen. Het levensverhaal van Saartjes is van 1810 tot 1815 in uh, Europa geweest, en dat is ook daar uh, eigenlijk waar de film over gaat. een groot deel Maar hoe zat het met het leven daarvoor? Is daar over iets bekend? Ja, er is wel iets over bekend. Uh, we weten dat ze in 1789 in Zuid-Afrika is geboren. En even heel Kort door de bocht waren er drie grote groepen mensen die daar leefden. En die hadden uh, ondertussen ook uh, boerennamen. Zoals hm. de bosjes, mannen. Je had de kaffers. En uh, je had de hottentotten. En zij was een hottentotvrouw. En um, zij is al uh, vrij snel uh, bij een uh, boerenfamilie... Als dienstmeid uh, heeft ze daar een betrekking gekregen. De ouders zijn overleden. We weten dat zij min was voor die familie. Ze heeft een paar kinderen de borst gegeven. En uh, op een gegeven ogenblik is de werkgever van haar werkgever... Uh -huh. brodeloos gekomen. En dat was het moment dat er uh, gewoon uh, van elders geld moest komen. En toen is het idee ontstaan. Ook omdat, nou, even heel kort, uh, de politieke geschiedenis... in ieder geval uh, 1795... De Fransen komen, de, de, de Oranjes vertrekken naar Engeland... en Engeland neemt dan min of meer de kolonies over. En dan blijkt al dat die Engelsen die daar ook in het zuiden van, van Afrika zitten... Ja, dat in, de, die, in de Kaap, uh, in de Kaap precies. Ja. Uh, ja, dat er eigenlijk wel een grote belangstelling is voor... Uh, voor uh, deze donkere mensen. We moeten niet vergeten dat in die tijd Londen... bijvoorbeeld toch al een behoor, behoorlijke multiculturele samenleving was. Dat kwam ook door al ja. die koloniën over de wereld. Dus men had heus wel zwarte gezien. Ja, Maar hoe kwam men dan op het idee... of deze mensen op het idee om juist deze vrouw... deze uh, nee. dienster uh, te gaan exploiteren? Uh, uh, dansten ze al in de Kaap? Of, uh, nee, nee daar, daar, daar, daar is helemaal niets uh, bekend over. Maar men wist wel dat het een, een vrouw was... die uh, Opvallend was. En er waren twee zaken. Eén zaak die kon iedereen zien. En dat was dat, er, uh, dat ze een behoorlijke kont had. Ja, ze hadden, er was een vetophoping. Dat, dat kan ook een, een, een afwijking of een ziekte zijn. Maar in ieder geval, dat was iets wat erg in het oog springt. Dat een stuk grotere kont dan de gemiddelde van Ja, in precies. Ja. En daarbij was er ook nog dat spannende verhaal: dat die mensen daar, dat die vergrote schaamlippen hadden, zelfs afhangende schaamlippen. En dat was toch al heel snel, werd dan de associatie gemaakt met, zoals we over alle. Afrikaanse vrouwen dachten die van dat continent kwamen... dat die uh, seksueel hyperactief waren. En er waren allemaal spannende verhalen over dat donkere continent. En zij had eigenlijk al die dingen uh, tezamen. En, uh, nou ja, uh, ja, Columbus nam al uh, Arawak-Indianen mee... en Cortes en Pizarro uit Zuid-Amerika. Dat was eigenlijk niet zo belangrijk. Ja. Maar, er, was ook, er was ook een naam voor die, die afhankelijke schaamte. Heet dat niet een wat tot een schortje? Ja, ja, dat was het. Nee, ja, ja. Maar dan beslissen die werkgevers dus om haar mee te nemen. Ja, ja, ja. ja. ja. Wordt zij er zelf nog in gekend of is daar iets over bekend? Uh, nee, er wordt er wel beloofd dat er uh, in Europa uh, grof geld is te verdienen en dat ze zonder meer weer thuis komt. Ja, dus want, het is een... wa wa wa want in de film blijkt steeds dat haar iets wordt voorgespiegeld. Ik weet niet of dat ook werkelijk zo is, dat ze, dat ze een artiest is. Hè? Ja, maar, daar, uh, maar het is ook zo dat, uh, dat is bij al die anderen die naar Europa worden gehaald, zomaar ergens op een kermis gaan staan, op een schavotje. Uh, nou, Dat had men wel gehad. Je moest meer. Dus uh, hè, er werd al, al was je niet muzikaal, je moest toch zingen. En uh, kon je niet dansen, dan werd je dansen wel geleerd. Ja. En je moest een liedje zingen, et cetera. Dus het was een hele performance waar ja. zij op een of andere manier, hè, want ze speelde ook een mooi snaarinstrument. Dus ze was wel muzikaal onderlegd. En men heeft dus al die. Uh, de zaken waar ze goed in was en hoe ze eruit zag, heeft men gecombineerd om daar een soort wilde show uh, van te maken. Uh, show van te maken. Maar hier wordt ja. dus eindelijk een soort Josefine Beker gemaakt. Ja. maar dan 100 jaar, of ja, het ja, 100, jaar, wel, of 100 daarvoor. jaar daarvoor. Ja, ja, ja. maar, maar is toch opvallend. Want dat betekent dat er dus enige waardering is. <coughs> dat het niet alleen maar apisch kijken is. Nee, maar je moet je natuurlijk wel afvragen wat het deel is wat onder dwang is uh, ontstaan. Hè? En op een gegeven moment ze was ze al vrij snel aan de drank. en ziekelijk, et cetera. En men zag dan ook dat hele imperium. Van, van he, de, de impresario's en haar zagen ze al bijna instorten. En er werd ook, he, er was in ja. beginnelijk ook belangstelling voor de wetenschap. Maar dan moest ze ook wel even ja. alles laten zien. Ja. Maar, maar was zij nou even terug naar hoe ze daar gekomen is? Is zij nou daar als slaaf zeg maar naartoe gebracht? Of tot ja, als zij als een was soort zelf... een soort lijfeigenaar van die, uh, die naam is nog niet gevallen, van die Hendrik Cesar. En er was ook nog een arts, he, die. Uh, ook wel in haar geïnteresseerd was, dat was een Alfred Dunlop. Die twee heren hebben echt uh, er meegenomen en haar geëxploiteerd. Ja. ja, want in de film is het, hè, die film begint als ze al in Europa is, maar ja. daar krijg je toch steeds de indruk dat zij met een heel andere verwachting gelokt is: dat zij artiest wil zijn en muziek wil maken en wil ja. zingen. Terwijl wat ze eigenlijk moet doen is wild schreven en uh, bijna uh, niets verhullend op het podium staan. Nee. Mensen uit het publiek aan zich laten voelen. Het is allemaal heel vernederend. En uh, het gaat met ongelofelijke tegenzin als je dat zo ziet. Ja. Uh, is bekend hoe dat werkelijk was? Nee, dat? nee, nee. Er nee. is heel weinig over bekend. Maar, maar het is wel bekend dat zij. Uh, zo'n fenomeen was, en daarom weten we zoveel over haar... dat er meteen al uh, volksliedjes waren, het was toneel... het aantal pamfletten, hè, van die flyers van Komt dat Zien... zoals we dat mm -hmm. nu ook nog wel hebben. Nou, Er is van, van geen enkele artiesten is zo ontzettend veel overgeleverd. Ja. Kwamen er ook recensies in de krant? Uh, ja, ja, ja. ja wat, want wat, wat, wat, wat vond men ervan in Engeland? Van deze... uh, nou, Dat was heel dubbel, want dat speelt ook een belangrijke rol in de film... dat je dus net in die periode <kwijnt> bent van de afschaffing van de slavernij... Ziet haar als een slavin en die dan uh, met bazen uh, uh, gedicteerd krijgt wat ze allemaal moeten doen. En men is er nou juist achter dat niet heel Afrika-liederlijk en uh en bizar en vreemd is, maar dat ook gewone mensen zijn. En dat straalt zij nou juist niet uit. Dus er is een hele lobby die op een gegeven moment vanuit die, die, die antislavernij, vanuit zendingsgenootschappen, et cetera, die de, de, de, de, de bazen gewoon voor het, voor het hof sleept. En dan is die hele bijzondere wending, dat was zoveel wist ik, oh, oh, ik wist niet hele geschiedenis uit haar hoofd, maar dat zij dus uh, op al die vragen zegt: van uh, ik ben eigenlijk een artieste. Ik vind dit leuk om te doen. Dit is mijn vak en ik word niet gedwongen. Ik, wil ge ik krijg er ook geld voor. Dit is gewoon mijn beroep. En, uh, terwijl je tegelijkertijd ziet... Ze zegt dat in de rechtszaal... terwijl je tegelijkertijd ziet dat zie het dat allemaal Dat, dat niet nauwelijks is. eigenlijk het uh, dat geval Dat ze constant is. gedwongen wordt om dingen ja. te doen... die ze eigenlijk niet ja, wil ja, doen. Ja. Maar ja. je weet dus ook niet in hoeverre zij gedwongen is... om dit allemaal te zeggen. En je ziet ook al heel snel daarna... Dat, wat natuurlijk ook heel bizar is... dat ze, dat ze gedoopt wordt... He? En dat, dat kan ook heel slim zijn. He? Want er zijn heel veel andere artiesten, zoals bijvoorbeeld de, in de 19e eeuw, waren de dwergenhuwelijken natuurlijk fantastisch. Dan ben je al een beetje uitgezongen en iedereen uh, weet nou wel, maar als dan opeens twee derde dwergen met elkaar trouwen, dan, hup, dan heb je weer een publiciteit en de gesigneerde foto's ja, vliegen over dat. Er zijn nu ook series op televisie die over het leven van dwergen gaan. Dat ja, dat ja, dat ja, ja, no ja, constant. Ja, het zat ja. ervoor en daarna en uh, je, je ziet het bijna elke avond. Het dus dat gaat ook steeds. gewoon door. Ja. Ja. Ik begrijp in ieder geval dat zaadje. In ieder geval dat ook de nodige wetenschappelijke nieuwsgierigheid op. Dat ja, ja. ze niet uitvoerig onderzocht door Cuvier en zo ja, ja, ja, dat is dus aan het eind van. De, nou, het was al zo dat in Engeland. Jozef Banks, dat is ja. natuurlijk de man van ja. James Cook. en die had de halve wereld al gezien. en dus kon haar bij wijze van spreken ook vergelijken. met heel veel andere levende mensen. En uh, Georges Cuvier, de beroemde vergelijkend anatoom. Uh, waar de, de hele wereld eigenlijk naar keek. Was ja. de eerste die, dus niet uh, dingen overschreef, maar uh, alle botjes naast elkaar legde. Mm -hmm. En die heeft bij het leven van Saartje al geprobeerd om er helemaal te onderzoeken. Ja, want, en dat was in het laatste jaar. Het laatste jaar van haar leven dan is ze van ja. Engeland naar Parijs. Omdat in Engeland wordt het steeds moeilijker voor ja. die, die antislavernijbeweging voor ze. En in Parijs lijkt ze dan van de regen in de drup te komen. Ja. Want daar wordt ze nog slechter behandeld. Ja, en, en daar kom je in de een zeer decadente en, ja, kringen, komt maar, zij dan terecht. als die wetenschappers zich dan mee gaan bemoeien... dan het dat die, lijkt het in die film in ieder geval dat die bijna nog erger zijn... dan die camera's. Ja, want dan. die zijn helemaal gefocust op, je zei het, op het tot schortje die dat ze ik bedoel, echt bedoel, helemaal... Ja, ze kleedt zich voor een deel wel uit. En dan zie je dat, en die kont is prachtig, et cetera. Maar je, ze, je ziet dat die Cuvier ook helemaal daarop gefocust is. Hij wil die schaamlip zien, en hij die wil zij niet laten zien. Ja, ja, want en... dan kan... En, ja. en, die, en, die, en de beeldpartij is belangrijk, want hij werkt net aan het grote boek over de apen. Ja, sorry dat ik het moet zeggen. Ja. Maar ja. men denkt dat er grote overeenkomsten zijn met Saartje en de mandril... En uh, wanneer zij dus niet haar hele lijf laat zien, want je benen spreiden, dat is ook binnen de hottentot. Dat is echt uh, nou het laagste van het laagste. En dat doe je zeker niet voor mensen die je niet kent. En zeker niet voor een blanke. En als hij dan in 1815 overlijdt, nou ja, dan staan de snijtafels in het net nieuwe Mu Museum d'Histoire Naturelle in Parijs. Die staan al klaar. En dan kan men dus eindelijk zonder gespartel en uh, tegenspreken, kan men dat dus helemaal, uh, he, dat, daar begint de film bijna mee. Kan men dat uh, dit, dit... openen en, en, en er ook uitsnijden? Maar dat is ook gewoon het adagium van de verlichting. Weten is meten. Ja, en we ja, kunnen ja. Dan ook, ja, dat ja. ook. Ze, ze ja. snijden alles open wat, ja. wat had bewogen. Ja. Ja. Maar dan is het, dus het wel vreselijk vandaar, dat ja. zij dus in 1817 in die beroemde publicatie van Cuvier terechtkomt. En dat is het gewoon het verhaal van uh, Singe van de apen. En daar zit het eerste pagina, begint dus met Saartje Baat, maar van verre van het hele En dan krijg je dus de apen, en dan krijg je natuurlijk meteen de mandril en ga, ga ja. zomaar door. Hoe ja. is ze geworden? Zij is uh, iets van 26 geworden. No, 26, 20, ja. Nee. Ja. Ja. ja. En ja. ze is, uh, ze, ze is <coughs> daar ziek geworden. En uh, nou ja, overleden. Ja, ja. Dat zij is, uh, in, in, in Zuid-Afrika... want uiteindelijk is zijn, zijn haar resten dan naar Zuid-Afrika gegaan. Uh, dat vond men. Direct na het aan de macht komen van Mandela... heeft Mandela al gaan proberen haar terug te krijgen. Ja, dat ja, is pas ja. in 2002 gelukt. Uh, er zijn ook in Zuid-Afrika allerlei publicaties ja. over de dichteres. Uh, Diane Ferris heeft daar ook een uh, gedicht ja. over haar uh, geschreven. Is zij een soort een nationale figuur daar? Ja, maar dat komt ook omdat Saati Baartmans... tot 1976 min of meer opgezet... en met haar genitalie en hersen op sterk water... Nee, in dat museum hebben we gestaan. Ik, ik heb er gezien. Ja. Dus het was 1976. al zo lang bekend. En er zijn natuurlijk meer voorbeelden... maar die zijn al meteen in een depot terechtgekomen. Of die heeft nooit iemand gezien. Maar dat was de grote publiek. Maar even, Harm Bortje zegt net, ik heb er gezien... Gezie, en het stond echt breed uit... zichtbaar, niet in, in, een, in een, on, een... zeg maar een hoekje waar zo'n nee, nee, museum zich eindelijk voor schaamde. Nee, helemaal. Je moest het in de zo door... dan kon je bij Saartje. Hm. Ja, maar de ze schaamte Juist. nam als het ware <laughs> jaarlijks toe. En men wist heel goed in Zuid-Afrika... door al die vluchtschriften, et cetera, ja, dat zij was. daar was. En ze stond ook in de catalogus ja. en in 76 van zaal. En uh, nou ja, dat is een van de eerste uh, daden van Mandela geweest... <coughs> Ja. Om toch deze Zuid-Afrikaanse vrouw weer terug te krijgen. En, en het was ook niet zo dat er niemand op het vliegveld stond. Eh, omdat ze helemaal niet wisten wat er nou binnenkwam. Dat is bijna een staatsbegrafenis ja, is... geweest. En voor die tijd, maar ook nu, zijn er heel veel kunstenaars. Maar beeldend, maar ook in de poëzie. Die haar omarmd hebben als zij staat gewoon voor de Zuid-Afrikaanse vrouw. Ja. Maar tegelijkertijd, we hebben, in het begin heb ik het al gezegd. Er waren een heleboel van dit soort mensen, die mee werden genomen... die op kermissen ja. uh, werden laten zien... waar ook gipsbeelden uh, van werden gemaakt. Want je ziet, vlak na haar dood wordt een gipsafdruk ja. van haar gemaakt... Wordt er wordt ja. een soort beeld van gemaakt. Ik heb zelfs begrepen dat ze dat ook met levende mensen deden. Met een rietje in de mond en dan ja, maakten ze ja, al een ja. gipsafdruk ja. van. Nou ja, in de tijd van ja. Saartje. De, de, bestond de antropologie <kwijnt> nog niet. Maar halverwege de 19e eeuw kwam dat op. En het mooie was om even het woord van een antropoloog uit die tijd te gebruiken... dat men eigenlijk niet meer hoefde te reizen. Je ging dus niet als wetenschapper dood in de Congo. Nee, want iedereen kwam gewoon langs je bureau. Ja. Ja, maar dus je we had we... koloniale tentoonstellingen, wereldtentoonstellingen... dan hmm. had je nog de, de particuliere dompteurs, et cetera. En die grazen de hele wereld op, van Eskimo's, Noord-Amerikaanse hmm. Indianen. Want wij deden het in Nederland ook? Ja, ja. ja. Die, ja. we Hebben bijvoorbeeld hebben de beroemde ook onze eigen Saartje Baartman? Uh, nee, dat niet. Maar we zijn bijvoorbeeld wel vreselijk omgegaan met uh, de Surinamers... die in 1888 op het museumplein een half jaar in een koude tent stonden... om uh, te laten zien uh, de, de Arawak-indianen... en de, de mensen met Paramaribo en de kustvlakte, et cetera. En dat was ook van... De... Moet je eens kijken, want dat zit er dus altijd achter. Al oh, wat primitief, wat goed dat we daar zijn. Zending, we moeten ze kleden, et cetera. En dus altijd als je die mensen zag dan was het, je voelde je als blanke altijd als superieur. En je begreep ook waarom die mensen hier even waren. En ook heel goed waarom wij in hun land van herkomst zaten. Ja, want, want werden ze nou wel helemaal gezien als mensen? Kijk, die, die vraag wordt in die film ook steeds weer gesteld. Ja. He, je hebt in die, die, die, die, die Engelse mensen die voor die saartje opkomen... Ja. die dat terecht zeggen de hele tijd, ze wordt als een dier behandeld. Ja. He, die, die Franse wetenschapper die er ook in een boek over apen zit... Was dat niet uh, veel algemener? Zo zagen wij in Nederland bijvoorbeeld Papua's niet ook niet nou ja, helemaal als mensen. Ja, maar wel als mens. Maar zo, zo, uh, wanneer we beginnen na te denken over andere mensen... die dus niet uit Europa komen... dan, dan maakt iedereen al heel snel zijn beschavingsladdertjes. Maar dus, daar, he, gaan ja, we, daar gaan ja, we de ja, schedel ja. meten. En ja, dan, dan, ja, dat is al in het midden van de 18e uh, eeuw uh, door Nederlanders. He, die dan ook heel snel zeggen, daar is de neger, daar de Aziaat. He, dan heb je nog iets van de kalmukken. En dan uh, heb je uiteindelijk, wat dan in de 18e eeuw bedacht is... het Caucasische ras. Maar nee, het ook niet met onze eigen gekken. In Haarlem heb je Dolhuis nu. Ja. Waar je keurige exposities ziet over hoe wij onze eigen gekken behandelden. En dan voor een kwartje... Kun kon je op zondag naar de Witte Gek kijken. Natuurlijk. de dwergen noemden we ook al. Dat Maar er waren natuurlijk veel kleinere... met de Siamese tweelingen, reuze, dwergvrouw met de baard, et cetera. Maar daar keek je ook al naar. Maar het vragen heb je op je tatoostel ook Julia Pastrana... Ja, dat is de... De, de, de vrouw met de buitenuit Mexico. De, ja, ja, ja. Die is met, ook ja. met dat dubbele gebit... waar we daar maar nog, nog een paar regels aan wijden. Die ja, ook nog ja, ja. aan de eind is gekomen ja. in Moskou. Ja. Gemummificeerd. Ja. En nu in Oslo ligt. Ja, ja. ja. ja. Zo zijn er meer... Het beroemde boek van Frank Westerman... over uh, de neger Elmio. uit uh, ja. Ja. Bayol. Ja. Ja. Zo zijn maar, er veel en veel meer voorbeelden. Ja. Ja. Maar, ik, maar ik heb op, in de jaren zeventig zelf... Op de kermis op het Malieveld nog de vrouw met de baard gezien hoor. Dat ja. gebeurde toen nog. Ja. En de dikke dame ook. Ja, de dikke dame. Ja, ja, dame. ja die, ja, dame, ja. die dus, komt zelfs ja. alweer een ja. beetje terug. Ja. De, de, de, de ja, digères ja, zijn wel voorbij. En ja. dat is dan, nou ja, bijna een beetje veilig om zo iemand nog wel te laten zien. Ja. Maar, want we, hebben nu, we zijn nu ja. naar de vrouw met de baard en het werk. Dat is dus nog heel lang gebeurd. Tot wanneer is het gebeurd? Het is wat jou bekend is, de laatste keer dat een, een, een wilde of een zwarte of een Aziat of een Indiaan tentoongesteld is in Europa? Nou, ik, ik durf bijna te zeggen dat het nog steeds gebeurt. Waar? Maar in 1958 had je de wereldtentoonstelling in Brussel. En dicht bij het atomium was een negerdorp. Maar nu waren er al zoveel Congolezen in België die zeiden ja. Maar Mijn grootouders, ik weet gewoon in de Congo, die ja. lopen al in drie delen grijs. En die zitten achter een type-machine, die hebben geen rieten rokje aan en eten een kip. Rauw. Dus na enkele weken is dat gesloten. Maar vergeet maar... niet dat bijvoorbeeld programma's als Groeten uit de Rimbo, Groeten terug. Dat bedoel je met in waar? Dat gebeurt nog steeds. Ja, in België heet het zelfs Toastcannibaal. En we weten ondertussen door onderzoek van antropologen. Ja. ja, en dat wordt nog elke week uitgezonden. Ja. En dat daar dus ook zo gemanipuleerd wordt... dat daar een primitieve mens wordt getoond die niet bestaat. Dus wij komen daar binnen en zeggen... mobieltje weg, er wordt geen Engels gesproken. Hé, hey, een telefoondraad weg. Uh, oh, een, uh, een uh, Europese verpakking. Dat mag ook niet in beeld. En zo wordt weer een wereld geschapen, Want wij willen altijd die ander als primitief zien. En dat lukt ons nog ontzettend goed. Heel, heel kort even. De hoofdrolspelster uit de film... Die is neem ik aan ook enigszins wel gevormd. Heb je de indruk dat ze ook veel lijkt op de oorspronkelijke zaken? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja. Okay. ja. Zee, die ja, die, die, die ja, zij eh, he, is heel knap. Ja, ze is heel knap gecast, zeg. Want daar komt nou. echt, uh, de, er komt echt geen, geen sprankje vreugde uit. Nee. Maar ook geen, uh, ze straalt ook niet iets uit... waardoor je heel veel medel medelijden met haar krijgt... Want nee, ze, wat gaat, ze gaat er heel ver in. Hè? Ze gaat er heel ver, sigaren, nou, roken, veel nou, zuipen. Nou. Ja, uh, ja. Ja, dat zet je ook af en toe echt op een verkeerd been. Ja. Maar dus er wordt inderdaad neergezet als een 20 e eeuws artiest... die dat artiestenleven leidt in de kleedkamer, et cetera. Dus dat lijkt me toch ook een dichtelijke vrijheid van de filmen. Ja, maar aan de andere kant, het was ook zo dat ze als ze niet optrad. dan deed ze gewoon een mooie mantel aan en een hoedje mm -hmm. met de struisvogelveren. En dan was ze gewoon een dame. En nou. dan zat ze ook in een koetsje, et cetera. En dan viel ze niet op, omdat er in zo'n stad, zoals in Londen en in Parijs. natuurlijk veel ja. meer buitenlanders te zien waren. Maar ze, kon dan, ze trok letterlijk en figuurlijk een soort schil af. En daar ging ze. Ja. We moeten het hierbij laten. Uh, Bert Sliggers bedankt. Uh, voor wie geïnteresseerd is die film, de Black Venus... die draait in negen bioscopen verspreid door het land, In ieder geval in de vier grote steden. Wij maken nu even plaats voor het nieuws. Maar daarna zijn we er nog een heel uur. Onder meer met de kleindochter van Lou De Jong... en een documentaire over de opmerkelijke geschiedenis... van de sterrenkunde in Nederland. Blijf dus luisteren. Tot zo. Tot na het nieuws van 11 uur. Sport op Radio 1. Zometeen om kwart over twaalf. Door de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. Het EK schaatsen allround in Colalbo. LOS langs de lijn. Zometeen om kwart over twaalf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.